Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Britse parlementsleden heeft ingestemd met een maatregel... die inhoudt dat premier Johnson in Brussel om verder uitstel van de brexit moet vragen. 322 parlementariërs waren daarvoor, 306 tegen. En daarmee is de stemming over het brexitakkoord dat Johnson deze week met de EU sloot... voor vandaag van de baan. Die stemming wordt verschoven naar volgende week... En Johnson komt dan ook met de wetgeving die het vertrek van de Britten uit de EU moet regelen. Of de EU akkoord gaat met nieuw uitstel is niet duidelijk. De Europese Commissie zegt dat ze zo spoedig mogelijk door de Britse regering wil worden geïnformeerd. In Bolswart is opnieuw een grote tegenvaller ontdekt bij de opknapbeurt van het monumentale stadhuis. Een vier eeuwen oud schilderij blijkt zwaar beschadigd. Door temperatuurverschillen zijn in het doek grote barsten en scheuren ontstaan. Reparatie kost zeker 50.000 euro, zeggen experts. Vorige maand bleek dat de hele houten toren van het stadhuis in Bolswarts moet worden vervangen. De coalitiepartijen willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaatwethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar gaan maken. Aanleiding voor de voorstellen is de corruptieaffaire in de gemeente Den Haag... De strengere eisen zouden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moeten gaan gelden. En Turkije zegt dat in het noorden van Syrië 41 aanhangers van islamitische staat zijn opgepakt. Die zouden zijn gevlucht uit een kamp. Eerder zijn al bijna 200 vermoedelijke IS'ers opnieuw gevangen genomen, zeggen de Turken. Volgens president Erdogan hebben de Koeren tijdens de Turkse invasie honderden IS'ers vrijgelaten. Het weer nog, het klaart op. Maar op sommige plaatsen kan nog een stevige regenbui vallen. Het is ongeveer 14 graden. Vannacht kans op mist, morgen veel bewolking. En vooral in het zuidoosten kans op regen. En dan is het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 stijgt klonken weer Van al Jeruzalem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 Zijn eigen stem, op elke stijger klonk een leer. van Palias of Jeruzalem, heel ver en drie bestond nog meer, maar iedereen zijn eigen stem. Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf. We, we gewoon hier. Als je het niet eraf vindt. Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ik was jong, ging hey ho, hey ho, hey ho,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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman maar zijn En wil jou ook zo graag eens kussen Als ik jouw brandweerman mag zijn Ik wil jou branden vinden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 www.zfmzandvoort.nl Waar een ander ooit verzonnen is, slaat de plankfinal mis Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg Dat je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin Je bent mijn aller, allerliefste. Je in zo'n slijmerige gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Wat de om mis Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor oh, jou ja. Ik hou van je, klinkt al in ieder Holland's Je maakt me stapel gek Ach, zo erg is het ook en niets Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen En blijf voor altijd bij me Misschien zeg jij me dan of ieder zin er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou Het is maar één man Je doet je de best. Ken je dat? het Toch gaat alles fout. Wat je doet. Nee, het komt dan niet meer goed. Wat je doet. Er is er maar één die dat moeten moet. Maar is dat toch ver? Ik ben geen lievetje. Geef me nog een kans, ik smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat me toe. Want hij op jouw gezicht, zie ik met mijn ogen dicht. Het geluk was altijd zo niet. Boos Ken je dat? Er is van alles Loos Wat je al doet ben je krijgen niet uit Je kop. Wat je al doet Niemand geeft je een schouderklok Maar God is dat zo ver Ik ben geen liefde Maar ook geen Kerel zonder hart Gee me nog een kans, Smeek je alsjeblieft, geef me nog een kans. Yeah, yeah De geppen in ze horen te laat. Ja, dat is lekker zeg Sta je mooi voor paard Heb je net 15 piek voor parkeren betaald En daar sta je met je codes en je goede gedrag En vooral vasthouden die brede lach ze komen overal vandaan Want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan 15 miljoen mensen op een heel stukje aarde Beter bekend als Safoort bij 35 graden Vissen in het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn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 Heel in de dorp waar de meid zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou ik ga mooi naar Zalf voor. Heel in de dorp waar de meid zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in zon voor. Welkom in de dorp waar de meid zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou ik ga mooi naar Zalf voor. Welkom Feesten in het dorp waar de meiden zijn Hey man, daar ligt Wil Smit Meloenen, meloenen, meloenen De dag staat zij in haar winkel al met te lachen. Wat een dikke Ala ja, la de niet hele dag gewoon komen hè? Hey. dat carnaval... Feest, waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat als een apen en de kieren Los met z'n allen in 3, 2, 1 Kirokee, ik ken er niks aan doen. Als feest ooit de sport, wordt, sport ik kampioen. Ik stop pas als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik ik in aan jong oer. Angang. Dit is een ijs. Krije en ikzelf hang al aan op halen wel. Dit is een feest waar val ik morgen? Later, maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Morgen een nije nee tijd Dit is A een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten waar ik deed of waar ik ben geweest Een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat als een avond, ik keer had een wees Lallen met z'n allen in nee, die hey, hey. 2, natuurlijk nog, ontmoen